Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het centrum van Rotterdam woedt een grote brand. Rond half 1 brak er brand uit in een pand op de Schravendijkwal. In dat pand is een kinderdagverblijf gevestigd. Een naastgelegen hotel is ontruimd vanwege de rookontwikkeling. 16 mensen die in het hotel logeren worden ergens anders opgevangen. Bij de brand in Rotterdam is niemand gewond geraakt. Stichting Vluchteling stuurt vanavond een vliegtuig vol hulpgoederen naar de Ivoorkust...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 Het weer, een enkele bui, maar ook opklaringen en kans op mist. Het is een graad of 8. Overdag droog en zonnig, dan wordt het 17 graden aan zee... tot 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar daartussen... Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Daisy Boutersen maakt een feestje van zijn optreden in het parlement. Binnenkort rook ik sigaretten als ik zou roken. <laughs> Microsoft neemt Skype over. En de muziek is vannacht van Rachel Louise. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat. U kunt dat doen via Twitter. Stuur een bericht naar het redactie WNL. Of gebruik de hashtag WNL, dus dat is hekje WNL. En dan uh, zien wij dat. We zijn benieuwd wat u vindt van de uitzending. Onze minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld... moest vandaag door het stof. Zij had gezegd dat het aantal kinderen met een zogenaamd rugzakje... sinds 2003 met 65 procent was gestegen... Maar dat bleek een stuk minder te zijn, maar 15 procent. Ja, vergissen is menselijk, zullen we maar zeggen... maar had de minister dit niet al veel eerder kunnen weten? Ja, dat had gekund, want in maart van dit jaar... zei de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad... dat de stijging nooit zo groot kon zijn. Floor Kaspers is beleidsmedewerker onderwijs bij deze CG-raad. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wat dacht u toen het dat las? We hadden toch gelijk? Ja, ik, ik, ik kan niet, niet ontkennen dat een, een, een moment ik ook zoiets had van... ja. Um... Hm. Uh, dit, dit kan geen nieuws geweest zijn voor de minister. Niet alleen wij als, als CG-raad, maar ook uh, de krant, 7D's, verschillende vakbonden, eigenlijk iedereen die, nou ja, dichter op de praktijk uh, van het onderwijs zit, die wist al, hier klopt iets niet. De cijfers die de minister hanteert, we begrijpen ze niet, we weten niet waar ze het over heeft. En wat wel duidelijk is, is dat ze aan het overdrijven is. Maar waarom is ze dan niet eerder naar u geluisterd? Even voor de duidelijkheid, wat is ook alweer precies zo'n rugzakje? en epilepsie hebben, op het moment dat ze uh, autistisch zijn, het syndroom van down hebben, dus het doof zijn. Dus het gaat om een redelijk diverse groep. Ja, en, de minister... en dat rugzakje bestaat sinds 2003 en dat wil de minister nu afschaffen. Ja, of in ieder geval erop bezuinigen, maar dat wou ze ook doen vanwege die hoge stijging van het aantal kinderen dat zo'n rugzakje heeft, die 65% die ze dus zelf zei. Dus die beslissing was eigenlijk al min of meer uh, genomen om te bezuinigen. Ja, de beslissing om te bezuinigen die was genomen in het, in het regeerakkoord. Ze wilden 300 miljoen bezuinigen op um, het onderwijs aan, aan kinderen met beperking. Dus zowel op de speciale scholen. Waar, uh, ...waar een deel van de kinderen met, met een beperking of een stoornis zit... ...als op de reguliere scholen, de gewone scholen... daar moest 300 miljoen van die zorg vanaf... ...en dan is het de bedoeling dat samenwerkende scholen eigenlijk zelf gaan bepalen... ...hoe ze dan met minder geld het alsnog voor elkaar gaan krijgen. Nou, die bezuinigingen die zouden al heel snel ingaan, namelijk... Uh, um, per augustus 2012. Nou, dat is nu even uitgesteld, daar zijn we wel blij mee. Maar het is dus steeds zichtbaarder, en gisteren extra zichtbaar... dat dat hele beleid, um, niet alleen de bezuinigingen... maar ook, ook die plannen, dat die allemaal gebaseerd zijn op drijfzand. Ja. Op cijfers die dus niet kloppen. En op het moment dat je dus als minister denkt... dat de groei vier keer zo groot is dan die werkelijk is... ja, dan begrijp ik wel dat je daar zorgen over maakt als minister. Ja. Maar het klopt dus gewoon niet. Maar minister Van Bijsterveld heeft dus ook toegegeven... dat die cijfers niet klopten. Ja. Biedt dit uh, nu weer een opening om die bezuinigingen aan te vechten? Ja, wat, wat ons betreft wel. En uh, um, op het moment dat in, in deze fase van beleid... wanneer er dus over dit beleid zelf wordt al jaren gesproken... Uh, maar de bedoeling is dat het nu heel snel ingevoerd gaat worden op het moment dat je in deze fase van het beleid moet concluderen... dat er nog zulke grote onduidelijkheid is over... Um, over welke leerlingen hebben we het eigenlijk. Is er wel sprake van een groei? Maar nou, wat ons betreft kan het niet anders zijn dan dat je opnieuw kijkt... Um, of we dus hiermee de, de problemen die er wel degelijk ook zijn... op het terrein van onderwijs aan kinderen met een handicap... of we die problemen wel oplossen. Want het is niet zo dat we denken, er hoeft niks te gebeuren. Als wij... Um, He, met ouders spreken, dan horen we ook um, dat ouders denken... het systeem kan wel beter. Ja. Uh, we, we denken ook dat er, dat er meer maatwerk kan. Dat er meer kinderen naar een reguliere, reguliere school zouden kunnen. We denken ook dat voor een deel niet duidelijk is waar het geld naartoe gaat. Dus dus... Um, dat kan beter. En een belangrijkste is dat, dat ouders ook echt meer inspraak willen in hoe uh, het onderwijs aan hun kind geregeld wordt. Dus het kan wel degelijk beter, maar dat kan niet op het moment dat je en zoveel bezuinigd baseert op verkeerde cijfers. En nee. ook steeds uitgaat van het idee, er is een explosieve groei van het aantal zorgleerlingen. Er is een explosieve groei van het aantal indicaties voor verschillende soorten onderwijs. Als blijkt dat je... ...toch niet helemaal goed begrepen hebt. Nee, maar de minister heeft ook gezegd of het nou verkeerde cijfers heb of niet... ...of het nou 15 of 65 procent is, die bezuinigingen die gaan gewoon door. Ja, dat zou ik in, in, in deze fase misschien, um, als ik minister was, er toch iets, iets voorzichtiger in zijn. <laughs> um, de, op dit moment heeft uh, Boris van der Ham van D66... ...heeft uh, in ieder geval een debat aangevraagd met die minister nou. om het hierover te hebben. Uh, uh, de heer Voordewind van de ChristenUnie... die hebben een aantal zeer kritische vragen aan die minister gevraagd... Uh, om eerst maar eens duidelijkheid te krijgen over, over um, hoe het nu in elkaar zit... om opnieuw te kijken naar hoeveel zorgleerlingen hebben we nu eigenlijk... en um, dan pas uh, over te gaan tot het invoeren van nieuw beleid... en het invoeren van de bezuinigingen. Dus daar staat dan nog wel... Um, een paar stappen te wachten en niet alleen. Het ja. laatste is hier nog niet over gezegd in ieder geval. Nee, zeker niet. Dank u wel, Floor Kaspers van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad. Dank u wel voor uw tijd. Het is tien over drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland. Elke dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier nemen wij het laatste nieuws met u door. En zometeen hebben we het over tabaksaren, want sigarenboeren in Nederland zijn woedend. Wij van WNL hebben het niet liggen, maar Steve Ballmer, de baas van Microsoft, die draait er zijn hand niet voor om. Hij telde vandaag 8,5 en een half miljard dollar neer om het internettelefoonbedrijf Skype over te nemen. Ja, het is daarmee de grootste aankoop van Microsoft ooit. En Jasper Bakker is redacteur van Webwereld en hij heeft voor die site de overname gevolgd Goedenacht. Goedendag. Dit is natuurlijk uh, groot nieuws op internetgebied. Is het ook verrassend nieuws? Uh, ja, redelijk. Want uh, technisch gezien heeft Microsoft wel redelijk in huis, wat Skype ook heeft. Want uh, met MSN kan je ook uh, bellen en webcammen. Ja, met MSN kan je uh, bellen en je kan video chatten en je kan alleen telefoon uh, chatten en ook alleen tekstberichten sturen. Uh, is ook een bekende naam, maar ja, niet zo bekend als Skype. En uh, ja, er was een risico dat de concurrent het in handen zou krijgen. Ja. Ja. Is dat dan de, de grootste reden dat ze iets kopen? Want ik dacht bij mezelf, dat is 8,5 miljard voor zo'n bedrag. Kan je zelf ook wel zoiets als Skype bouwen? Ja, zeker. Maar het kost tijd. Uh, en als jouw uh, concurrent in dit geval, er uh, waren geruchten dat Google Skype overnemen... en waar waren ook zelfs geruchten dat Facebook Skype overnemen... Uh, ja, Microsoft loopt op online gebied enorm achter. Uh, Google is al enorm groot. En dan kun je zelf iets ontwikkelen op wat je al hebt, MSN, uh, sorry, Live Messenger. We noemen het in Nederland natuurlijk nog gewoon MSN, de oude naam. Je kunt dat uitbreiden, je kunt dat opbouwen. Maar als ondertussen je een grote concurrent, een grote partij, de grote andere partij op dit gebied in handen krijgt, ja, ja. Oké, okay, en nu is dus Microsoft eigenaar van het bedrijf Skype. Wat gaan ze er vervolgens mee doen? Nou, Microsoft heeft al aangekondigd dat ze het uh, willen uitbreiden, willen koppelen aan wat Microsoft al in huis heeft, aan communicatiemiddelen. Uh, maar het omvat niet alleen maar uh, gewoon uh, zeg maar de, de tegenhanger, Live Messenger. Het omvat ook uh, Outlook, het heel, heel veel gebruikte mailprogramma, het omvat ook uh, Xbox Live, de online gamingdienst van Microsoft, waar je ook al met elkaar kunt chatten. Maar dan kun je ze dus ook chatten vanaf je Xbox naar Skype gebruiken, hmm. en vice versa. Als we het over zo'n groot bedrag hebben, ik vraag me af: hoe gaat Microsoft dat terugverdienen? Met, met, uh, met Skype? Ja, inderdaad, een hele goede vraag. Uh, nou ja, voor een deel met uh, de naam. Uh, vergeet niet, Skype heeft pakken met 170 miljoen mm -hmm. actieve gebruikers, maar in totaal 663 miljoen geregistreerde gebruikers. Dus heel veel mensen die het ooit gebruikt hebben en zijn weggegaan, om wat reden ook, de contactgegevens daarvan, al is het maar een e-mailadres, heeft Skype in huis. Dus een marketingcampagne om die mensen weer aan Skype te krijgen. En tussentijds misschien ook advertenties. Daar hebben we ook lange tijd over verbaasd. MSN heeft heel veel ads meedraaien in de, in de chatclient. In de software op jouw en mijn PC. Uh, voor Skype zijn daar misschien ook wel mogelijkheden ja. toe. Of gebruikers dat pikken. Hè, hoe ver ga je? Dat is een balans. Um, en nog even relativeren. Uh, ja, het is een enorm groot bedrag. Ja, het is de grootste overname van Microsoft ooit. De vorige grootste was 6,3 miljard. Maar afgelopen Wat was dat? Uh, dat was uh, Aquantif, een, uh, een digitaal marketingbedrijf. Is het niet helemaal zo'n succesvolle aankoop? Nee, maar. Ik nog nooit van gehoord. <laughs> nee, precies, en het doel daarvan was dat Microsoft heel groot zou kunnen worden in digitaal marketing... ...in online abstentieverkoop versus Google dus eigenlijk. En ja, ik denk dat aandeelhouders wel kritische vragen hebben over die 6,3 miljard was het dat wel waard? Ja. Maar goed, terug naar Skype. Um, vergeet niet in de tussentijd, uh, als Microsoft goed weet aan te sluiten, goed weet te integreren... Dat is altijd al de, de, de sterke kant van Microsoft. Dingen goed aan elkaar koppelen. Waarom gebruik je het ene product? Omdat ze goed samenwerken met het andere product, allebei van Microsoft. Maar zet die 8,5 miljard ook even in perspectief. Afgelopen kwartaal had Microsoft een winst van 5,2 miljard. Oh. Het bedrijf kan het hebben. Dus in een half jaar heb je Skype bij elkaar verdiend. Zo'n beetje wel. Alleen het is natuurlijk de vraag of je er dan inderdaad geld weet te maken. Of je er het nut uit weet te halen. Uh, ja, en spannende tijden. Uh, Skype is heel groot en heel bekend. Uh, MSN of Live Messenger is heel bekend en heel groot. Vroeger was ICQ heel bekend. Vroeger was AIM van AOL heel bekend. En AOL zelf is ook bekend. Wie weet, over twee jaar hebben we een heel ander gesprek met hele andere namen. Kasper, die kijkt heel verbaasd. Maar ik had vroeger een ICQ-account, uh, Kasper. Ik ben met MSN begonnen. Oh, okay. Ik heb wel MSN gehad, maar dat gebruik ik tegenwoordig ook niet meer. Ah, ja. Dat maar gebruik je nu dan wel? Uh, Twitter voornamelijk. Kijk. En ook wel eens Skype trouwens. Ja, kijk, kijk. Ja, ja, dat kan ook. Er zal Twitter. chatten. Ja, en, ik, ik, hm. ik, ik, ik chat niet meer zo heel veel eigenlijk tegenwoordig. <laughs> dat is toen we nog 16 waren met, uh, met smileys en uh, leuke meisjes in de klas. Precies. Maar, maar goed, uh, YouTube is al verkocht en nu de Skype. Wat, wat verwacht u dat het volgende uh, grote verkoop wordt? Denk ik stoppen met journalist zijn en investeerder worden. Uh, het, het kan van alles zijn. Het, het kan niet zijn als Twitter, wat volgens uh, beursexperts ook uh, miljarden waard is. Alleen ja, op basis van wat. Uh, we zitten, heb ik het gevoel, een beetje weer in een internet hype. Waarbij als iets veel gebruikt wordt, eet het veel waard. Terwijl het ook de vraag is, hoe verdien je geld? Ja, net Twitter... als bij Twitter eigenlijk. Ja, precies. En die zijn ook zoekende naar, naar een, een, een verdienmodel. Die zijn meer advertenties aan het invoeren. Sponsored tweets, promoted tweets en allemaal dat soort dingen. Maar ja, het risico is natuurlijk, als ze daar te ver in gaan en de gebruikers niet, dan gaan die aan mass weg. Uh, ja, Facebook is heel groot. Weet je nog wat ervoor Facebook MySpace was? Een Friendster? Kent iemand dat nog? Ik, en een CU2 had ik vroeger. Dat heb ik ook ja. gehad. Kijk, kijk, Ja, Er komt altijd weer wat nieuws, zullen we maar zeggen. Tot slot... Ja, uh, Jasper, die 8,5 miljard die uh, Microsoft nu naar Skype, uh, voor Skype heeft betaald... naar wie gaat dat geld? Ja, dat is een hele leuke. Dat gaat dus naar een investeringsmaatschappij... die Skype anderhalf jaar geleden heeft gekocht van eBay. Uh, tenminste, de investeringsmaatschappij Silverlink Partners heeft 70% gekocht. eBay heeft van 30% gehouden. Uh, en dat was toen een bedrag van 2,75 miljard. Want eBay heeft ja, niet Skype echt uh, te gelden weten te maken. Ooit gekocht voor 2 miljard en nog een beetje. Het leuke is, daarbij zitten ook de oorspronkelijke makers van Skype. Die gaan nu voor de derde keer incasseren met dat ene bedrijf. Ze hebben het hmm. eerst verkocht aan eBay. Toen eBay het van de hand wou doen, bleek dat er nog een gedeelte niet mee was gaan in de oorspronkelijke verkoop. En hmm. zeiden die makers: hé, hey, dat is de onderliggende techniek, peer-to-peer. -peer. Uh, we kunnen heel technisch gaan, maar zonder dat werkt Skype niet. En daar hebben ze toen weer geld voor gevangen en een belang van 14%. En dat is 14% van de. 8,5 miljard die nu betaald wordt. Minus nog wat schuld en belastingdingen. Dus zeg 14% van 8 miljard. Nee. Nou Spannend verhaal. Wanneer komt Skype de movie, denk je? In navolging van de social network? Nou ja, daar heb je iets meer controverse voor nodig. Ik denk dat die het film gemaakt had door dat toen eBay het wou verkopen... en bleek, hey, ze hebben niet heel Skype... maar de basentechnologie is nog in handen van de makers. Dan heb je het conflict... Nou, wij, wij, wij gaan aan het script beginnen, denk ik. Ja, ik, ik uh, denk dat als je het hebt over instappen op het goede moment... wij ja, gaan het script juist. maken. Volgend jaar in een bioscoop bij u in de buurt. In ieder geval, uh, hartelijk dank voor uw, uh, voor uw uitleg. Jasper Bakker van Webwereld, dank u wel. Graag gedaan, goeienacht. Je kan nog net, nog net niet met ons skypen hier uh, in de studio, maar wel twitteren. En dat uh, gebeurt ook uh, zo af en toe. Bijvoorbeeld uh, Albert uh, Bolink, die uh, twittert... Yes, kan weer eens niet slapen, maar de pijn is na de eerste siliconenbehandeling al minder... En hij luistert nu naar WNL op Radio 1. Dat zijn wij dan. Nou, uh, Albert, we wensen je succes met het, uh, met het uitrusten. En uh, val vooral niet in slaap. En blijf uh, nog even lekker tot zes uur luisteren naar WNL op Radio 1. Goed, uh, we gaan uh, naar... Dodenherdenking. Ja, dat is voor ons uh, vanzelfsprekend om uh, twee minuten stil te zijn uh, en stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. Maar hoe gaat dat als je nog midden in je puberteit zit? Onze 15-jarige verslaggever Rens Gooseling ging op 5 mei de straten van Wageningen in om met jongeren te praten over 4 en 5 mei. Het is inmiddels alweer een week geleden. 4 en 5 mei. Maar die 4 en 5 mei is voor mij toch lastig. 4 mei, twee minuten stilte. Dat is voor mij sowieso al moeilijk. Maar ja. Ik weet echt niet waar ik dan aan moet denken. Ik denk altijd maar, ik moet aan dode mensen denken. Maar dat werkt niet. Op een of andere manier lukt het me nooit. En ik hoor dat van heel veel mensen bij mij uit de klas. Dus ik zat mijn laatste bedenken. 4 en 5 mei. Het is nu. Zijn er nog mensen die de oorlog hebben meegemaakt voor, voor hun... en misschien ook nog wel andere mensen? Is het heel belangrijk om dit natuurlijk te, te herdenken? Maar straks is er niemand meer die de oorlog heeft meegemaakt. Wat vindt Jong Nederland ervan? Want ik weet zeker dat heel veel gasten van mijn leeftijd er ja, niet zoveel meer bij stilstaan. Daarom ben ik afgelopen donderdag 5 mei naar Wageningen gegaan. Dat is toch de plek waar het toen allemaal gebeurde. En daar heb ik met jongeren gesproken over dit onderwerp. Dus toen stelde ik bijvoorbeeld de vraag van... Was jij twee minuten stil gisteren op 4 mei? En toen kreeg ik bijvoorbeeld deze antwoorden. Die was ik wel even vergeten, ja. Ja, het was wel moeilijk, maar het is gelukt. Nee, die ben ik vergeten. Het is echt, echt erg. Maar aan de andere kant vraag ik me ook af, als je er zoiets opgelegd doet... wat voor waarde het dan heeft. Als je dan moet stilstaan... ja, weet je, als het goed is, doe je het vanzelf wel. Dan doe je dat vanzelf? Ja, ja, ja. Ik ben wel blij met het land waarin we leven... en dat er geen moffen zijn die mij vertellen wat ik moet doen en wat niet. Maar ik vroeg bijvoorbeeld ook van, vind je het nog wel nodig? Het is toch zo lang geleden... Ja, ik, ik vind dat je dat niet mag vergeten eigenlijk en het is een mooi feest om te vieren eigenlijk. Ja, uh, ja dat vind Broeder, ik, ja. Denk ik... sowieso, maar bevrijdingsdag misschien wat minder. Ja, ja, het lijkt me wel belangrijk gewoon blijven doen. Ja, kijk, het is een leuk feest, maar als je voor onze generatie vrijheid zoiets zo ontzettend vanzelfsprekend is, dan vraag ik me af uh, wat het nut ervan is. Ik denk dat er heel weinig mensen hier, inclusief ik, zich ook echt gewoon gaan uh, ja, erbij stilstaan van uh, vrijheid. Uh. Of ik vroeg bijvoorbeeld, van, wil je dat je kinderen hier nog bij stilstaan? Ja, dat zeker. Ja, ja. ja, ja dat ze, ze moeten wel weten wat er is gebeurd. Maar ja, uh, ik denk dat de helft hier niet meekrijgt uh, wat de bedoeling is van vandaag. Van is een diepe vraag, hè. <lacht> ja, nee, uh, sowieso. Ik bedoel, als ze het niet op school krijgen, dan krijgen ze het wel van mij te horen. Dat wel, ja. Ja. ja, op zo'n bevrijdingsfestival, het is niet allemaal serieus, dan krijg je ook dit. Heb ik nog, dat is met tanden. Kijk, als jij een bal ziet, dan gaat het ook niet Russische om hoe de, welke achter. kleur de bal heeft, maar <laughs> of de bal rolt. <laughs> nou, je hoort, het veel onzin, dus ik heb dus ook daar serieus gepraat en je hoort dus, ja, de ene is het ermee eens, de een vindt dat het gewoon moet blijven, de ander zegt, nou ja, dat hebben we helemaal niet nodig... Ik vraag me nog wel een beetje af wat er straks gaat gebeuren... als we in Nederland niemand meer hebben die de oorlog mee heeft gemaakt. Ik vind die twee minuten stilte moet er sowieso blijven. Ik vind het festival heel leuk, maar met die gedachte erachter... Mwah. Ik vraag me alleen nog af, wat vinden Kasper en Erik hiervan? Nou, ik, ik herdenk nog altijd wel redelijk. Ik ben altijd wel stil, zo ben ik wel opgevoed om het netjes, uh, netjes te doen. Ik ook. En ik vind het uh, in alle eerlijkheid een schande... dat mensen niet eens weten waar twee minuten stilte voor staat... Ja. en waar Bevrijdingsdag voor staat. Ja, kan, niet. kan niet. Bam. Volgend jaar beter, Casper. Dan gaan we zo'n reportage maken met alleen maar positieve geluiden. Ja, heb je toevallig die uh, reportage op Campus TV gezien? Nee. Dat ging, dat ging ook echt te ver. Dat mensen denken dat Nederland wordt bezet door Frankrijk... en dat het 100 jaar geleden is en 20 jaar heeft geduurd. Dat is een grapje, toch? Dat hoop ik maar voor. Zijn er mensen die dat echt denken? Goed, dat is verder op uh, Campus TV te zien. Uh, wij gaan het hebben over mensen die boos zijn. En wel de sigarenboeren die zijn boos. Door de lage <coughs> winstmarges. Te veel op... gerookte, Casper. Ja, rokershoesje. Door de uh, te, te lage winstmarses op merk-sigaretten... verdienen tabakzaken nog nauwelijks geld met de verkoop van de saffies En daarom willen ze deze merkpeuken... deels gaan vervangen met huismerk-sigaretten. Ja, vorige week begonnen verschillende tankstations... met een soortgelijk initiatief. Jan-Willem Burgering is van de brancheorganisatie... voor de tabaksdetailhandel. Goedenacht. Goedenacht. Meneer Burgering, wat, uh, wat betekent dat voor het assortiment uh, in de tabakzaak? Nou kijk, uh, het assortiment wordt uitgebreid met huismerken als ze al niet waren. Want er zijn natuurlijk al een groot aantal ketens die huismerken hadden. Uh, het huismerk wordt nu wel uh, veel meer ingezet uh, om een alternatief te bieden ten opzichte van de uh, merken van fabrikanten die met een uh, laaggeprijsd merk... ...de marges voor de winkelier onderuit halen. Nou, hoe werkt het dan? Met die eigen nou, marges? Het, kijk, het zit zo... Uh, ...tabak is natuurlijk geen normaal product. Uh, de fabrikant bepaalt de eindprijs... ...de consumenten-eindprijs de van een pakje. En een winkelier mag niet... ...boven of onder de vastgestelde prijs verkopen. Dat is de bandenrollenprijs. Dat is het zegeltje wat op de tabak zit. Um, als fabrikanten... Uh, de prijzen verlagen, dan uh, hebben we te maken in Nederland met een minimum minimumacijn. Dus die prijsverlaging die gaat uh, rechtstreeks ook ten koste van de winkelier... want dat wat op, overblijft nadat alle fiscale zaken en de BTW betaald zijn... dat is de zogenaamde fabrieksprijs, daar krijgt de, een ondernemer een uh, bepaalde marge van. Kijk, bij prijsverlagingen wordt de koek gewoon kleiner... En krijgt de winkelier dus uh, bij eenzelfde percentage, bij een kleinere koek, ook minder van die koek. Nou, op een gegeven moment uh, uh, zijn er een aantal prijsdalingen nu geweest. En uh, is die koek zo klein geworden dat de winkelier gewoon niet meer fatsoenlijk een pakje kan verkopen. Uh, omdat het gewoon zijn kosten niet meer goed maakt. Maar als die winkeliers meer verdienen door sigaretten te verkopen, waarom doen ze dat niet gewoon altijd al dan? Nou, omdat er natuurlijk een aantal hele sterke merken zijn. Uh, en uh, de consument die vraagt merken natuurlijk. Uh, en, uh, een winkelier uh, die, die voldoet daaraan. Uh, net zo goed als Coca-Cola een, een heel sterk merk is... zijn er ook voor de sigaretten een aantal heel sterke merken waar een consument naar vraagt. Maar, maar dat, is, dat is nu nog, nog, nog steeds zo? Dus zo'n initiatief dat helpt dan toch eigenlijk niet? Nee, maar er zitten ook een aantal merken gewoon in de premium prijsklassen waar op zich... Uh, voldoende door de ondernemer uh, mee verdiend wordt. En uh, die uh, zullen ze dan ook niet uit het assortiment uh, gaan, uh, gaan, gaan halen. Het gaat en met name omdat zeg maar, de echt lage prijzen uh, merken dat ze daar veel te weinig op verdienen. En uh, ondanks dat prijsverschil voor een, voor een pakje uh, van een premium prijsklasse van bijvoorbeeld uh, nu, uh, nu 5 euro, 5 euro 20 ten opzichte van een goedkoop merk... 44, 450 niet zo groot lijkt... is het voor de ondernemer een enorm verschil. Want en, dat, uh, hij verdient bijna dubbel op een, op een premium pakje... dan op een goedkoop pakje. Nou, als ik denk aan huismerk, dan, dan denk ik altijd... ja, het is wel goedkoper, maar ja, dat betaalt, je betaalt ook voor kwaliteit natuurlijk. Is het zo dat huismerksigaretten nou, minder goed smaken? Nog ongezonder nou, zijn? Uh, uh, uh, ook voor huismerken uh, geldt dat ze gewoon moeten voldoen aan... Uh, alle voorwaarden die de Nederlandse overheid ook stelt. De, de eh, huismerken moeten ook gewoon hun uh, ingrediëntendeclaraties eh, uh, invullen. Uh, wat dat betreft is het natuurlijk uh, tabak. En tabak is een natuurproduct. En euh, uh, kijk, ik bedoel, het hangt af van de samenstelling van de verschillende tabakken hoe de tabak smaakt. En uh, ja, dat is een, gewoon een, een, een consumentenbeleving en de ene zal het lekker vinden en de andere niet. Dat, er, is, er is niks mis mee, zegt u? Nee, volgens mij is daar gewoon niks mis mee, want die productieprocessen, die, uh, uh, ja, dat is een kwestie van uh, de juiste melange van de tabakken bij elkaar zoeken. Verwacht u nog boze reacties van klanten die uh, voor de toonbank staan en ineens zien dat hun vaste merk is vervangen? Nou ja, dat is natuurlijk aan de ondernemer om dat uit te leggen. Uh, hij uh, of zij moet in staat zijn om, te, uh, om zijn beslissing natuurlijk aan die consument uit te leggen. Hm. Nou, daar zal hij toen toch wel in uh, staat zijn. Hm. <laughs> Welk merk rookt u zelf eigenlijk? Nou, ik uh, ben geen sigarettenroker. Dus uh, oh. wat dat betreft... Uh, dat is ook niet zo gezond, gezond hè, sigarettenroken eigenlijk? Nee, sigarettenroken is niet gezond. Ik denk dat daar volgens mij medisch bewijs voor is. <laughs> er is geen discussie over te voeren. Nee, ja. Nou, dan gaan we die ook zeker niet aan. Hartelijk dank voor uw tijd in ieder geval. Jan Willem Burgering van de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Dank u wel. Oké, okay, prima. Goedenacht. Dank u wel. Het is vier minuten voor half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over gameverslaving. Want dat uh, schijnt behoorlijk gevaarlijk te zijn... als je te veel, te vaak, te lang achter je spelcomputer zit. Maar eerst gaan we naar onze muzikale gast Rachel Louise... met het nummer Hardcore. With my keys, my phone and other stuff I've lost combined You see, straight thinking didn't seem so cool So I make random decisions like leaving you or quitting school But I can turn it around, I can only break it down a thousand times in my head Ooh, How could I ever have doubted you, doubted you oh how could i ever have kicked you out the door oh just blame it on me and the fact that i'm the fool i'm such a fool i was looking for more thinking i was bored but you threw it around hardcore oh my baby where did you get so hardcore so i can't blame you for Choosing someone better looking than me, better writing than me, better smiling than me. Oh, I mean, I was the one who made you look so ridiculous, cause you were so ridiculous. Marcel Louise met het nummer Hardcore Live hier bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En dit nummer is ook door de VPRO geselecteerd voor de Hollandse Nieuwe van deze maand. En is op de luisterpaal.nl in zijn geheel te beluisteren. Dankjewel en zometeen nog een live nummer. Het is nu precies half vier, dus hoog tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Bastiaan Nachtegaal. Ja, veel branden vannacht in Nederland. Eerder in deze uitzending gaf de politie uit Rotterdam al een update over de grote brand in het centrum van die stad. Het kinderdagverblijf dagverblijf staat er in vuur en vlam en alle gasten van een naburig hotel zijn geëvacueerd. De oorzaak daarvan is nog onbekend. In Raveen, in de buurt van Zwolle is de brandweer met groot materieel uitgerukt voor een grote woningbrand. Rieten dak heeft vlam gevat. En er zijn ook branden in Hezingen, Papendrecht en Twente. Van het vuur gaan we naar het water. In Louisiana-Amerika dreigt een overstroming. De Mississippi zwelt op. Het dreigt daar van zuid naar noord steeds meer huizen die langs de rivier staan. Volgens CNN zal het hoogwater waarschijnlijk tot in juni een probleem blijven. En dan Japan, daar zijn de beurzen al geopend. De Nikkei-index opende bijna een procent in de plus. Maar die groene cijfers worden steeds kleiner. Inmiddels staat de Nikkei 0,6 procent hoger op eh, 9884 punten. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan. De hele nacht wordt dat laatste nieuws hierbij gehouden, dus hou uw radio aan. In Suriname werd een feest gevierd vandaag. Tenminste, president Bouterse maakte een optreden in het parlement... vandaag tot een groot feest met gratis eten, partytenten... maar wel ook met een serieuze bedoeling. Ja, ruim zes uur hield Bouterse een speech voor het parlement. En onze correspondent Pieter van Malen in Paramaribo weet er alles van... want hij heeft er de hele dag bij gezeten. nacht, Pieter. Ja, goeienacht. Waarom was het optreden van Bouterse vandaag zo bijzonder... Wel, Bouterse is op 12 augustus 2010 verkozen tot president van Suriname. En al die tijd was hij nog niet in het parlement geweest. En uh, ja, blijkbaar was het dus vandaag uh, zo feestelijk en zo speciaal dat hij er onmiddellijk een heel feest van gemaakt heeft. En uh, er inderdaad een toespraak van caribische lengte uh, gehouden heeft naar het goede voorbeeld van uh, zijn beste maatje Hugo Chavez. Heeft hij het inderdaad uh, zes uur lang volgehouden. Een van de dingen die hij heeft gezegd is... Uh, je hebt verschillende types presidenten. Een bureaucratische president die minder contact heeft met het volk... maar wel braaf hier bij het parlement komt. En je hebt de volksgerichte president die minder contact heeft met het parlement... maar wel tussen het volk staat. Wat wilde hij hiermee zeggen, denk je? Ja, Buiters heeft natuurlijk altijd al het imago gehad... dat hij een jongen is uit de volksbuurt en ook als president... Uh... Ja, buit hij nog steeds dat imago uit. Daarom ook dat hij het, het, het, zijn hele optreden in het parlement tot een volksfeest heeft gemaakt. Dus zoals jullie zeiden, er waren grote schermen op het plein voor het parlement. Er was eten, er was drinken, er werd gefeest, gedanst. Maar tegelijkertijd was het ook een, een sneer naar zijn voorganger, Ronald Venetiaan, die bovendien nu parlementslid is en de, ook de volledige vijf, zes uur naar de speech geluisterd heeft... Uh, het was een, een sneer omdat de Venetiaan niet bekend stond als een man van het volk, maar dus als een bureaucraat. En hij was inderdaad wekelijks in het parlement. Maar uh, ja, hij is veel minder populair gebleken dan, uh, dan Bouters bij de laatste verkiezingen. Ja. Bouters heeft dus uh, zo'n zes uur gespeecht en hij vertelde bijvoorbeeld ook over zijn banden met Nederland. Wat, wat moet daar anders? Ja, laatst is er in, uh, in Suriname vorige week vrijdag was het een, een ruitje ontstaan omdat de uh, Koninginnedag hier gevierd werd op de Nederlandse ambassade. En daar was voor het eerst uh, de Surinaamse president niet uitgenodigd, Bouters dus, mm -hmm. uh, om begrijpelijke Nederlandse redenen. En uh, Bouters heeft vandaag in het parlement gezegd dat hij eigenlijk ook wel de banden met Nederland nu vooral ziet als zakelijke functionele banden. Dus die, die relatie wordt zeker niet verbroken, maar Bouters gaat zich toespitsen op de Surinamers die in Nederland wonen. Dat zijn er ongeveer 300.000. En uh, hij wil hen eigenlijk incentives geven om terug te keren naar hun moederland. Mm. En uh, hij zal het hen bijvoorbeeld uh, paspoortgewijs makkelijker maken om, uh, om hun verblijfsvergunning te krijgen om terug te keren naar Suriname. Ja, wel een iets afstandelijkere relatie met, uh, met Nederland, dus als ik het begrijp. Ja, wel iets afstandelijker. Ja. Ja. Wat, uh, <coughs> hij had ook nog een ander belangrijk punt over goud. Wat is dat precies? Ja, dus uh, de grond in Suriname, vooral in het binnenland, barst van het goud. En, uh, maar dat wordt gemijnd uh, dus vooral door een Canadees bedrijf, AM Gold. En die hadden onder de vorige regering... Uh, een deal dat, dat, dat ze slechts 5% van hun opbrengst moeten afstaan aan de Surinaamse schatkist. Daar is altijd heel veel protest van geweest vanuit de partij van Bouterse. En uh, het is nog niet officieel, maar hij heeft vandaag in het parlement gezegd dat hij die 5% heeft kunnen ombuigen naar 49%. Dus hij zei het in het Sranantongo zei hij plots, WTEC 49. 49, zei hij. Mm -hmm. Surinaam voor. We hebben die 49 genomen. Ik heb achteraf gepraat met een bevoegde minister en die wou het eigenlijk nog allemaal niet zo officieel toegeven. Maar goed, Bouters heeft er wel op gewend speelt dat hij uh, alvast een van zijn heel grote verkiezingsbeloftes heeft binnengehaald. En dat is die herwinning van die gouddeal. deal Vijf procent is natuurlijk ook belachelijk weinig. Ik kan me voorstellen dat het een hoop indruk maakte op het parlement en het volk. Ja, het parlement was, was onder de indruk, kijk dit was een vijf uur langdurende speech, dus uh, het was een hele, een hele hap. Maar Bouters uh, is een begenadigd speecher, alleen begon hij uh, af te lezen van auto Q, teleprompter. Ja. Dus in het begin was het niet zo, niet zo vloeiend, maar hij heeft, op het einde heeft hij uh, ja, zeg maar vooral... Uh, met die 49% en nog een paar andere grote projecten die hij heeft voorgesteld, zoals een, een zesbaan, snelweg naar de luchthaven, heeft hij echt wel uh, ja, de oppositie, zeg maar, het zwijgen opgelegd. Oké, okay. ja, probeer, probeer maar ook maar eens een speech van zes uur uit je hoofd te leren, zou ik zeggen. Maar, ja, ik denk <laughs> die dat die autocue dan geen overbodige luxe is. Ja. Uh. Dankjewel uh, voor je toelichting. Pieter van Malen, onze correspondent ja, in Paramaribo. Dankjewel. Het is uh, zeven minuten over half vier. Het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En het is hoog tijd om weer eens even lekker te lachen... met onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Het vergelijken van Adolf Hitler met Geert Wilders... heeft de laatste tijd heel wat stof doen opwaaien tegenover mij uh, Stefan Pop. Stefan Pop, je bent tegen het vergelijken van Adolf Hitler met Geert Wilders. Het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet. Die vergelijking slaat nergens op. Er zijn andere mensen die je veel beter met dictators... en nazi's en misdadigers kan vergelijken. Ja, je hebt Wilders, Wilders uh... kan het met Wilders kan je dat helemaal niet doen. Je hebt een artikel uitgebracht... Uh, waarin je bepaalde mensen met elkaar vergelijkt... waarvan ik denk, nou kan je dat wel maken... Zo vergelijk jij Jaap Jongbloed met Erik Eigman. Nou, dat is een veel duidelijkere vergelijking. Die lijken heel veel op elkaar. Jaap Jongbloed van het programma vermist, zoekt naar mensen die zoek zijn. Erik Eigman zocht naar joden die zoek waren. Nou, ik zie wel, een, ik zie wel duidelijk een vergelijking hierin. Jaap Jongbloed is Erik Eigman. Ja, nou, nou goed. Ferry Mingelen met dokter Mengelen vergelijken. Nou, dat... dat is identieke naam, zo'n beetje. Ferry Mingelen, dokter Mengelen. Mingelen, mengelen. Als je Ferry verandert in dokter... ...staat de dokter mingelen. Die gast die, die, die, heeft, die heeft gewoon bloed aan zijn kerfstok. Maar Stefan, hoe kom je erbij dat je Jan Kees de Jager... ...vergelijkt met Pol Pot? Jan Kees de Jager en Pol Pot, alle twee lesbies. Al twee lesbies. Ik bedoel, dat heeft Jan Kees de Jager... ...afgelopen weekend zelf toegegeven. Ik zeg... Jan Kees de Jager is poppot. Uh, uh, maar wat ik... Uh, is een poppot. Uh, uh, dus waar dat heeft Jochem van Gelder het in godsnaam aan verdiend... om vergeleken te worden met Mark Dutrou? Nou ja. Alle twee hebben heel intensief gewerkt met kinderen... en afgelopen tijd zijn ze minder in het nieuws geweest. Ik zie, je ziet Mark Dutrou niet echt meer in het nieuws... maar je ziet Jochem van Gelder ook niet. Maar wie weet alle twee... die hebben heel veel uh, dingen gedaan met kinderen. Je vergelijkt Rita Verdon met een Duitse U-boot. Duitse U-boots, die kunnen alleen eens dus vooruit... Dus, Duitse U-boot, recht door zee, Rita Verdonk, recht door zee, Rita Verdonk is een Duitse U-boot. Maar Geert Wilders vergelijken met Adolf Hitler, dat is iets nee, maar, wat jij niet vindt kunnen? Maar Wilders met Hitler, dat slaat nergens op. Die lijken totaal niet op elkaar. Oh. puur kijk naar uiterlijk. Gewoon, Geert Wilders heeft gebondeerd haar. Hitler had dat niet. Hitler ja. had een snor. Dat heeft, dat, had Geert, dat heeft Geert Wilders niet. Hitler is dood. Geert Wilders is niet dood. Hitler had geen zachte G. Nou... Geert Wilders heeft wel een zachte G. Ja, een... Uh, hij heeft Twitter. Adolf Hitler had helemaal geen Twitter. Ja, nee, moest dit van flauw. Hm? Dit is flauw, dit slaat nergens op, wat je, wat je nu zegt. Mensen vergelijken Hitler met Wilders om inhoudelijke zaken. Om Inhoudelijk lijken ze ook totaal niet op elkaar. Ik bedoel, als je kijkt naar Hitler... Hitler heeft gewoon miljoenen... Dit, dit is feiten, hè? Dit zijn gewoon feiten. Die heeft miljoenen, miljoenen, miljoenen... in kunst, cultuur en theater gestopt. Wil Wilders dat? Nee! Je wil dat gewoon weggooien. Gewoon oh, boerkafbot Boerkafbod in, in, in, in, in Duitsland 4045. Nou, die was er niet hoor. Dat wilde hij ze niet. Je kon gewoon in de boerkaak kon je gewoon over straat lopen en een kopen. Als daar geen ze ligt, dan kan je geen afvalstroelen kopen met een boerkaan, hoor. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja. Nou. Stefan Pop en Herman Otto onze Huis Comedians. Elke week weer een uh, nieuwe sketch. Zometeen gaan we het hebben over hoe gelukkig Nederland is. Want het blijkt dat we allemaal eigenlijk wel heel erg tevreden zijn. Gelukkig maar. Nou. Depressies, eenzaamheid en <laughs> negatieve emoties. Dat is een slechte overgang. <laughs> Goeie, hè? Over van geluk gesproken. Uh, ja, Die ellende, dat uh, kunnen de gevolgen zijn van een verslaving aan online gamen. En dat staat in een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In Nederland hebben zo'n 12.000 gamers te maken met een verslaving... door het online spelen van computerspelletjes. Martin Redeman is landelijk expert op het gebied van gameverslaving. Goedenacht. Hallo. Wat is uh, nu eigenlijk het verschil tussen een verslaving aan online... en een verslaving aan offline spellen spelen? Nou, het verschil zit er voornamelijk in dat de, de online spellen... Uh, dat er een sociale component aan zit waardoor de, uh, het spelgedrag bevestigd wordt. Dus vrienden op internet waar je samen mee speelt stellen vragen aan je... geven je uh, complimenten over de status die je hebt bereikt... Uh, en uh, je vervult vaak ook als je samen aan het spelen bent, samen met een opdracht bezig bent, een rol in een uh, sociale samenhang. Dus um, de, die sociale component die draagt bij aan dat het extra aantrekkelijk is om te spelen. En dat er ook gewoon vanuit het spel, vanuit de mensen waar je mee samenspeelt, een beroep op je wordt gedaan. Ja, maar ik, ik heb wel vrienden die wel online een spelletje spelen, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Mm -hmm. Maar hoe weet ik nou of een van hen misschien wel verslaafd is? Of jij zelf? Ja, of ik zelf. Ja, precies. Maar nou, dat kun je vrij makkelijk nagaan in de zin van uh, niet zozeer de uren en minuten tellen waarop je daarmee bezig bent. Maar uh, kun je nog beslissen om... Uh, uit het game te stappen, uh, denk je uh, als je niet aan het gamen bent, heel vaak aan het gamen. Dus dan, uh, als dat uh, allebei is, dan uh, is het zo beheersend geworden in je uh, mm. denken en doen dat je de controle erover verliest en dat je je ontspanning alleen nog maar kunt voorstellen in verband met gamen. Wat zijn nou de gezondheidsrisico's van een gameverslaving? Nou, Je noemde er net al, uh, al een, een aantal op. Hè? Depressie, eenzaamheid, uh, dat soort zaken... dat zijn zowel de, de risico's die met een verslaving gepaard kunnen gaan... zijn ook dingen die juist aanleiding kunnen zijn tot een verslaving. En wat je vaak als eerste ziet, is dat uh, het sociale leven... het functioneren in het gezin of... Uh, ik heb het bij cliënten ook wel eens op het werk gezien, dat dat enorm verstoord is, omdat het dag-nachtritme op zijn kop staat, uh, mensen niet meer aan uh, het onderhouden van sociale relaties binnen het gezin uh, toekomen. En, uh, nou, dat veroorzaakt weer extra spanningen, en die extra spanningen leiden ertoe dat je nog meer bent aangewezen op het spelen van de game. Omdat dat de enige mogelijkheid is om weer te ontspannen. Of om in elk geval niet meer aan die, die ellende te denken... waar je uh, uh, die je zelf door die verslaving ook alweer in de hand werkt. Ja. Stel dat je nou verslaafd bent aan gamen en het wordt behandeld. Kun je daarna nog wel af en toe een spelletje spelen en daar gewoon van genieten? Of is het net als drugs dat het gewoon heel gevaarlijk is... en dat je gewoon helemaal moet stoppen en nooit meer een spelletje kan doen? Nou... We behandelen voornamelijk, of wat je ziet is dat voornamelijk jongere mensen zijn die, die we behandelen, die zich bij ons melden. En um, daarvan is voor een groot gedeelte het heel goed mogelijk om het onder controle te krijgen. We hebben toevallig ook een deze dagen uh, de, de resultaten van het eerste effectonderzoek binnengekregen. En daaruit blijkt dat uh, mensen die we daarmee hebben behandeld, hun gamegedrag wel enorm hebben gereduceerd, maar er niet mee zijn gestopt. Die zijn dus blijkbaar in staat om, het, om de controle weer terug te krijgen en het gedoseerd voor hun lol in te zetten naast allerlei andere dingen waar ze ook lol in hebben en die ook moeten gebeuren. Speelt u zelf eigenlijk wel eens een, uh, een game? Nee, nee, ik kan me er niet op concentreren. <lacht> ik heb het wel eens geprobeerd uiteraard, maar... Na tien minuten vind ik het uh, een beetje eentonig worden. En, uh, nee, ik heb er niet zoveel mee. Ja. Ik uh, hou mijn uh, plezier ergens anders uit. Dan hoeft u in ieder geval niet bang te zijn voor een verslaving. Dat scheelt toch weer uh, kopzorgen. <laughs> ja. Dank u wel. Martin Reddeman, expert op het gebied van gameverslaving. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En wij gaan over naar de live muziek van vannacht. Rachel Louise is hier nog steeds. Ze speelt voor ons het laatste nummer hier vannacht. Dat heet Not With Me. Rachel Louise met het nummer Not With Me hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Kom er nog even bij Rachel. Yes. Bij ons aan de tafel. Als eerste natuurlijk hartelijk bedankt. Ja, goed, uh, erg, ja. Laten we het nog even hebben over uh, uh, jouw muziek. Uh, jij hebt uh, zondag een presentatie van jouw EP. Ja. Ha waar is dat? Uh, Sint Hofman Café in Utrecht bij Jans Kerkoff. Oké, okay, dus uh, dat heeft iedereen bij deze opgeschreven. Yes. En uh, wat gaat er allemaal gebeuren zondag? Een uh, hoop. Uh, ja, ik ga natuurlijk mijn EP presenteren. Uh, om half negen begint het. En uh, ik heb een, uh, een jongen gevraagd, Meslef. Singer, songwriter, hele toffe gast. Die uh, komt ook spelen. En uh, daarna, ja, met, uh, met de band gaan we de EP uh, live ja. spelen. Als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Heb je een website? Ja, zeker. Dan kunnen ze naar www.rachellouisemusic.nl. Oké, bij deze. En er staat ook een concertagenda op en dergelijke. Ja, klopt. Alle info die je nodig hebt. En de nummers die je hier hebt gespeeld, die kun je ook terugvinden op radio1.nl/nog steeds Wakker Hartelijk dank voor je komst en behouden vaart naar huis toe. Eigenlijk nog één laatste vraag voor jou. Als je je eigen leven een cijfer zou moeten geven, wat zou het dan zijn? Oeh, wauw, wat een uh, diepe vraag. Uh, nou, ik geef het wel een negen, denk ik. Nou, dat is lekker hoog. Hm. En dat is ook heel erg fijn, want je bent niet de enige die er zo over denkt. Want Nederlanders, dat zijn namelijk een heel gelukkig volk. Geluksdokter Ad Bergsma, die heeft net een onderzoek afgerond... naar het geluk van de Nederlander. En wat blijkt wel, 89% gaf een 7,5% of zelfs een 8% aan zijn of haar leven. Reden genoeg om te bellen met deze geluksdokter. Ad Bergsma, goedenacht. Goedendacht. goedendacht. Ja, dat, uh, door die uitslag van dat onderzoek moet u toch een extra blij mens zijn geworden? Uh, ik was vooral blij dat uh, twee derde van de mensen die een psychische stoornis hebben... Uh, dat die van zichzelf zeggen dat hij zich vaak gelukkig voelen. Dat vond ik een enorme meevaller. En dat, dat, dat, uh, dat vond ik erg voor ook. Dat geeft ook misschien kans uh, uh, om dingen te verbeteren... door je op positieve dingen te richten en sterke kanten te verbeteren. En om wat voor psychische stoornissen gaat het dan? Uh, degene die het vaakst voorkomen dus dat uh, wil zeggen verslavingsproblemen, dat je te veel alcohol of drugs neemt uh, op een ongezonde manier. Uh, angststoornissen, bijvoorbeeld een fobie of dat je uh, dwangstoornissen hebt of stemmingstoornissen. Dat zijn de grote drie. Hoe komt het nou dat Nederlanders uh, zo'n hoog cijfer geven aan hun leven? Uh, dat, dat ligt gedeeltelijk aan de Nederlanders. Want je leeft in een, in een dualistisch land waar je zelf wat van je leven moet maken. Uh, en de meeste mensen blijken heel wel toe in staat, dus dat is heel knap. Maar aan de andere kant hebben we vrij gunstige omstandigheden. Uh, we gaan niet dood van de honger. De meeste mensen hebben een dak boven het hoofd. Uh, we hebben democratie in plaats van corruptie. Uh, als we willen demonstreren worden we niet neergeschoten. Dat soort factoren zijn erg belangrijk voor het geluk. Maar ik, ik vind Nederlanders ook wel mensen die vaak wat te klagen hebben. En het gaat allemaal maar slecht met de wereld, maar toch is iedereen uh, gelukkig? Tenminste, nee, de meeste niet, mensen. Nee, nee, nee, niet iedereen is gelukkig. Uh, maar als je gelukkig bent, ik heb mijn proefschrift onvolmaakt geluk genoemd. Uh, en de reden is, uh, van ook, ook al ben je gelukkig, wil niet zeggen dat je daarmee immuun bent voor alle slechte dingen in de wereld. Uh, en in Nederland is ook nog genoeg te verbeteren. En soms natuurlijk ook verdomd pijn, dingen die misgaan in Nederland... Maar desondanks, ondanks die moeilijke dingen, uh, ervaren de meeste mensen ook genoeg positieve emoties. En ik heb begrepen uh, uit uw onderzoek dat het blijkt dat, uh, ook al heb je wat te klagen als je af en toe een drankje doet, dat het ook een positieve werking heeft op je leven. Op je lever? Nee, nee, nee, nee. Op je lever. Ja, dat is heel <lacht> goed voor je leven. Genoeg drinken. Uh, nee, ik heb niet aangetoond dat dat genoeg drinken, uh, mensen die dat veel doen, uh, dus die, die ook af en toe echt domme dingen doen met alcohol. Uh, die, zijn niet, die zijn niet minder gelukkig en zelfs ietsjes gelukkiger als de gemiddelde bevolking. Maar ik heb nooit gezegd dat daar oorzaak en gevolg ah. bij is. Het is ook een andere groep. En misschien waren ze net aangeschoten toen ze de enquête invulden. Dat kan misschien ook, of, of is dat uitgesloten? <lacht> dat is niet uitgesloten, maar de kans erop is niet uh, erg groot. Ze moesten meer. Het is een zeer uitgebreide enquête die werd uitgevoerd door het Trimbles Instituut. Ze waren twee en half uur uh, aan het woord, werden volledig binnenstebuiten gekeerd met allerlei details gevraagd. Uh, het lijkt me niet dat dat in aangeschoten toestand erg goed is gegaan. Okay. We zijn niet de kroeg met ze ingegaan om te vragen, <laughs> hey, hebben jullie het niet naar je zin? Hey. Hey. Okay. Denkt u dat wij Nederlanders ook de komende tijd een gelukkig volk zullen blijven? Dat hoop ik wel en ik verwacht het eerlijk gezegd wel. Er zitten geen donkere wolken aan de horizon? Nou, het fijne van een gelukkig volk, zoals we nu zijn, uh, is dat donkere wolken aan de horizon vaak, uh, gelukkige mensen, die zijn vaak heel goed in staat om donkere wolken aan de horizon uh, waar te nemen, te gaan bedenken wat ze doen en te gaan proberen het aan te pakken. Ja, het glas is half vol eigenlijk, bij ons Nederlanders. Het glas is niet alleen half vol, uh, ze, ze, ze zorgen dat er water in de buurt is om in een glas te gooien. Het lijkt me een hele mooie metafoor om uh, mee af te ronden. Dank u wel voor uw tijd, Ad Bergsma. Uh, Geluksdokter, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En zo wordt u ook nog even getrakteerd op uh, een stukje poëzie midden in de nacht. En uh, terwijl heel Nederland gisteren blij was om Jan-Peter Balken en de WRF op tv te zien... bij Pau en Witteman, uh, was er één iemand die de kriebels kreeg. En laat dat nu net onze eigen columnist Diederik van Zessen zijn. Daar was u opeens weer. Gisteravond. Hij keek zo mijn kamer in. En niet alleen die van mij, maar ook nog die van zo'n 850.000 andere Nederlanders. Jan-Peter Balkenende was de gast bij Pauw en Witteman. En wat vonden we het allemaal goed om hem weer even te zien. Harry Potter, bloempotkapsel, brillenjood, De man die ons de crisis injoeg, onze jongens de oorlog in. De man ook die ervoor zorgde dat de winkels op zondag dicht bleven. Alles was gisteravond vergeten. We vergaven het hem. Zelfs Jeroen en Paul waren lief. Niet fara links, niet socialistisch kritisch... niet bij de hand en niet guiter. Nee, in plaats daarvan kropen ze bijna bij JP op schoot. Ja, Balken, hoe gaat het met u? Met mij gaat het heel goed. Op dat moment twijfelde ik eigenlijk al om de tv uit te zetten. Maar ik hield hem aan. Omdat ik toch al in bed lag, besloot ik me maar even om te draaien. Het leek er niet op dat Jan-Peter Balkenende een handstand ging maken... en Paul en Witteman zitten ook meestal op dezelfde plek. Dus dat kon ik zonder beeld ook wel aan. De uitzending ging dus verder. Even zeggen, welke gebeurtenissen dat waren? Dit is met... dus Angela Merkel, dat is aan het begin van de Europese Raad. Uh, dit is met Sarkozy. Wat zegt u? Uh, dat gaat over de G20, maar gaat ook over het boek Frans dat ik deze dus heb gehad. La plus belle En uh, dit was met Obama. Ik denk dat het woord G20 de enkele keren zal zijn gevallen. Yes. En uh. daar hoorde ik het. Toen viel het me op. We hebben Jan-Peter Balkenende altijd uitgelachen om zijn Harry Potter look. Of om zijn kapsel, of om zijn bril. We hebben zijn daden verafschuwd, maar... Dit is het. Het echte probleem. Eureka. Om even het verschil aan te geven. De Nederland sterker maken. Laten we daar vandaag met z'n allen hard voor gaan werken. Dank u wel. David Cameron. And I hope with all my heart that is something that we can achieve. Barack Obama. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. En dan Jan-Peter Balkenende. De overheid kan deze crisis niet alleen bestrijden. Alle partijen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hoort u het? Het is de stem. Die vervelende gereformeerde R. Dat nare belerende toontje. Dat is het geweest. De reden dat ik de beste man acht jaar lang niet serieus heb genomen. De reden dat ik het hem niet vergeef. Dat ik blij ben dat hij niet zo vaak meer op televisie komt. Dit land kan zoveel beter. Dankjewel, dankjewel, Diederik. Volgende week weer een nieuwe column. Inmiddels is het 1 voor 4. Bijna tijd voor nu al wakker Nederland met Cameron Oela en Bastiaan Nachtegaal. Bastiaan, wat hebben jullie? We gaan het hebben over de dag van de geluidshinder. Een soort feestdag voor mensen die lawaai maken. Maar dan eigenlijk meer voor de mensen die er een hekel aan hebben. We gaan het hebben over vluchtelingen uit Myanmar die de deur gewezen wordt in Thailand. En we kijken hoe het de mensen uit school overgaat die weg moeten vanwege de heidebranden. Oké, okay, dat allemaal straks na het nieuws van 4 uur bij Nu al wakker Nederland. Dit was het voor ons. Wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. Nog meer jij...